Zo kan het gebeuren dat iemand straks geen vrije ziekenhuiskeuze heeft... terwijl dat in de huidige polisvoorwaarden nog wel het geval is. Minister Schippers moet dit voorkomen, vinden VVD en PvdA. Bijna 20 miljoen Venezolanen kunnen vandaag een nieuw parlement kiezen. Het lijkt erop dat de partij van de linkse president Maduro een flinke klap zal krijgen. Als de oppositiepartijen meer dan twee derde van de parlementszetels veroveren... kunnen ze het Maduro heel moeilijk maken. Ze verwijten de president dat zijn partij overheidsgeld heeft gebruikt voor de verkiezingscampagne... Ook zouden oppositieleiders in Venezuela zijn geïntimideerd. Eén van hen is zelfs vermoord. Maduro heeft gezegd dat hij na een eventuele nederlaag door zal regeren met het volk en het leger. In Rotterdam-Zuid is een straat korte tijd afgezet... omdat de politie vermoedde dat er een explosief in de auto lag, maar het bleek loos alarm... Aan het begin van de middag was er een melding binnengekomen van iemand die door zijn huurbaas met een stroomstootwapen was bedreigd. De huurbaas werd aangehouden, daarna doorzocht de politie zijn auto en stuitte op het mogelijke explosief. Na onderzoek van de EOD bleek dat het ging om een plastic handgranaat. In de Eredivisie heeft Willem II thuis met 3-0 gewonnen van Cambuur. De doelpunten werden gemaakt door Joppe, Valkenburg en Stijn Wuitens. De Tilburgers staan nog altijd vijftiende in de Eredivisie... maar het gat met de middenmoot is wel een stuk kleiner geworden. Kambuur blijft een na laatste met zeven punten uit vijftien wedstrijden. Het weer, het is bewolkt met hier en daar wat regen. Het is 11 tot 13 graden. Vanavond gaat de wind liggen. Morgen eerst nog lokale bui. Verder droog met af en toe zon. en Het wordt dan ongeveer 12 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Hmm.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. Zandvoort op zondag. Zo weer een luisteraar blij gemaakt bij CFM. Zonder, we op speciaal voor jou deze van Duran Duran en de Trade. Het is 7 over 3. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Met in uur 2 de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars en Naomi ook natuurlijk. Om half 4 de evenementenagenda. En er zijn we van allerlei evenementen in en rondom Zandvoort. Uiteraard ook heel velen in kerstsfeer die uw aandacht verdienen. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Tussen de muziek doen we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. En wellicht nog wat nodige tussenstanden op de eredivisie... want ook die volgen wij voor u. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Wij hebben er zin in en heel veel lekkere muziek. Albert-Jan en Naomi. Ja, vermaakt u nog een beetje? Ja, zeker. De laatste dag. Oh, oh, oh. Het waren twee fantastische dagen. Ja, ja, ja klopt. <laughs> nou, daar hebben we het straks wel over bij het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Hier is P. Daddy en Mo Money, Mo Problems. Now, who's that, Tell me who got who sell out in the stores? You tell me who flop, who cop the blue drop? Who jewels got knows Who's mostly dosy down to the school shop? The same old pimp mates, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee a million sales, pull a love of luck. You don't believe I'm all in the World? Double up, we don't play around. It's a bet, lay it down. Didn't oh. know me '91, bet they know me now. I'm the young Harlem with the Goldie sound. Can't oh. nobody hold me down, cooler. Scoot me to the game. Now I know my duty: stay humble, stay low, blow like Houdini. True pimp, spend no dough on the booty. Yell, yeah, they go Mace. there go your cutie. They want from me.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 No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and a phone in the basement. My team, Supreme, stay clean. Triple beam, lyrical dream. I be that. Catch a seat at all events bent. Send holsters, girls on shoulders. Play for I told you, me and Mike to me, lose too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause we run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem, And get the... Where the true players at, throw your rollies in the sky, Wave waving side to side and keep your hands high mm -hmm. while well, I give your girl an eye. Player please, lyrically, you can see B I G B jig on the cover of fortune, five down below. Keep my phone number, your man and not the know I got the dough, got the flow down, pizza, black and plus, like this dangerous on Trissak, leave your ass pizza. Single van P. Daddy en Mom no Money, Problems. Ja, dan kan ik een flauwe grap maken. Speciaal voor collega Mo Druiden we deze plaats. Leuk, leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmsandvoort.nl. Ja, bezoek ook eens onze website www.zfmsandvoort.nl. is dit, zeg. Je Sarah Larsen en de Last Life. Inmiddels kwart over drie geworden. Naomi, en gaan er gaan twee uitvoeringen aankomen van Wim Hildering. Ja, klopt. Uh, vrijdag 11 en zaterdag 12 december brengt de Zandvoorts toneelvereniging Wim Hildering een toneelstuk met een Zandvoorts tintje. Onder de artistieke leiding van Mark Verstegen zullen de spelers, de mensen kunnen niet meer lachen, ten Tonelen brengen in de theater De Krocht. Bijzonder dit jaar is dat de regisseur ook de schrijver is. Het is dan ook een dubbele primeur... want het is de eerste keer dat Mark voor Hildering regisseert. In het voorjaar is weer de beurt aan Kik Boomgaard. Op deze manier wil de vereniging de continuïteit waarborgen... en niet afhankelijk zijn van één regisseur. Kortom, genoeg mooie ontwikkelingen... om de toneelvereniging nog lang op de planken te zien de komende jaren... Vrijdag 11 december en zaterdag 12 december bent u van harte welkom bij deze klucht. Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij Bruna Balkenende. Oké, okay, op ja. naar het toneel. Ja, zo is het. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Nog één keer de datum. 11 en 12 december. 11 en 12 december. Weer de uitvoeringen van Wim Hildering. Altijd leuk trouwens. Hè? Dus ben je er nog niet geweest, ga het zeker even mee beleven. Was weer even graven in die oude doos van uh, CFM Albert-Jan. Maar hij kwam uh, tevoorschijn, deze van uh, Earth, Winterfire Fire en uh, Fantasy. Uit een beetje Albert-Janse tijd, hè. Dus uh, ja, dan weet je wel uit die eerste plaats. <lacht> <lacht> Zodatig gaan we kijken naar de ruststanden in de Eredivisie van de wedstrijd. Die vanmiddag om half drie gestart is. Er stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom heen.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 Pat het op, wat op. Ik heb ja. stiekem met je gedast. Je hoorde de single van Toontje Lager. Nederpop op zijn allerbest bij CFM. Op de zondagmiddag. Nogmaals een hele goede zondagmiddag. En iedereen is lekker met de kerst bezig. En de kerstboom en dergelijke. Noem maar op. We gaan eens even kijken naar uh, ja Gert uh, van Kuik. Even de oren dicht. We gaan even kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie. Voordat we naar de ruststanden van de wedstrijd... die vanmiddag om half drie gestart zijn gaan kijken... is nog even terug naar de wedstrijd van half één vanmiddag. Willem II tegen SC Cambuur. Daar werd het 3 tegen 0. Ja, want nog met twee wedstrijden te gaan voor de winterstop wacht SC Kambuur nog steeds op de eerste Eredivisie zegen. Ook in Tilburg in de, uh, de degradatiekraker tegen Willem 2 lukt het vanmiddag niet. 3-0. tegen nul. Het team van uh, trainer Jurgen Streppel deed daarmee goede zaken in de strijd om lijfsbehoud. Gus Joppen scoorde in de openingsfase zijn eerste Eredivisie goal voor Willem 2. De verdediger kopte raak na een voorzet van Stijn Wouters. De Friese ploeg kon in de eerste helft niets afdwingen. Ook de Tricolores namen na het doelpunt niet verder dan wat kleine mogelijkheden. Kambuur leek na de rust op weg naar de gelijkmaker. Doelman Kostas Lamprou. voorkwam een Fries doelpunt. De treffer van Erik Valkenburg beslechtte uiteindelijk het lot van de club uit Leeuwarden. De achtste treffer alweer van de Willem II-topschutter. Scheidsrechter Dennis Hickler stuurde assistent-trainer van Amels fort. Zie je, ik heb ook een nekkenbreker. Van de thuisploeg naar de tribune. In de slotfase verzilverde Stijn Wouters een vrije trap. Eindstand 3 tegen 0. En dan gaan we kijken naar de twee wedstrijden... waar het op dit moment rust is. We hebben het over Feyenoord tegen Heracles, Almelo. Dat is 1 tegen 0. En de scorer van het doelpunt was... juist Dirk Kuit. Dirk Kuit. Dan hebben we nog NEC ontvangt thuis Pek Zwolle. En Peck laat zich van zich horen, want Peck leidt deze wedstrijd momenteel met 2 tegen 0. En ook de tweede helft van die beide wedstrijden gaan we uiteraard voor je in de gaten houden. Hier bij Sanford op zondag. En heel veel lekkere muziek, waaronder des van Chris Cap. Hear it in my accent when I talk I'm an Englishman Vandaag op 6 december gewoon in Nederlands. En dan ga je toch weer even terug naar Turkije. Dat is wel lekker hoor, Jan. Ja, als jij het hoort dan ben je gelijk weer met je gedachten in Turkije. Ja, zeker. precies. Mijn vakantieplaat uit 2015. You're the Chris cap en een Englishman in New York. Precies half uur zullen we hem gaan doen de evenementagenda. Wintertheater in het Zandvoortsmuseum. Museum. Vanaf 27 november tot 10 januari 2016 presenteert het Zandvoortsmuseum Museum een tentoonstelling over het theater in al zijn facetten. Gastcurator Fred Rozenhart heeft een groep kunstenaars... bereid gevonden hun nieuwe werk te tonen in dit theatrale thema. Zang, dans, toneel, drama, circus en nog veel en veel meer. Dat alles tot uh, 10 januari 2016 in het Zandvoortsmuseum... aan de Swalueestraat nummer 1. Meer informatie over uh, dit wintertheater-evenement in het Zandvoortsmuseum... kunt u terugkijken op www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl en houdt u nou van Spaanse tapas, dan moet u wel heel snel zijn. Heel snel. Vandaag namelijk de laatste dag in Café Koper. Spaanse, de, de, het einde van de Spaanse tapasweken. En de, de, de kenners weten het allemaal. Heerlijke tapas, waar genieten bij uh, Café Koper aan het Kerkplein nummertje 6. Dat is al van 13 november en vandaag is dan de laatste dag. Dus wilt u nog even in de Spaanse sferen verkeren... ga vandaag nog even gezellig naar Café Koper aan het Kerkplein. Dan vandaag in het uh, Holland Casino Zandvoort... aan het Badhuisplein nummertje 7. Live entertainment bij Holland Casino met Perfect Match. Dat begint allemaal om vier uur vanmiddag. En uh, meer informatie kunt u uiteraard nakijken... op de website van het Holland Casino, de Zandvoort. De entree bedraagt 5 euro... Uh, met uitzondering van favorite cardhouders. Weet jij wat favorite cardhouders zijn, Naomi? Ja, dat zijn uh, mensen die eigenlijk al wat meer bij het casino komen. Volgens mij krijg je er een als je er hier vijf keer bent geweest in een bepaalde tijd... dan krijg je zo'n kaart en dan kan je sneller naar binnen. Rob, werkweekje? Vijf keer per week? <tomstilles> keer per <tomstilles> vijf, keer vijf keer per <tomstilles> week. <tomstilles> dan zijn we ook bij de favorieten. Goed, dat vanaf vier uur vanmiddag live entertainment... bij het Holland Casino met Perfect Match. Dan maken we een stapje naar 11 december, acht uur s'avonds... bent u van harte welkom in de Williams Pub aan de Haltestraat 44... want dan is het tijd voor Williams Hollandse Avond... Vrijdag 11 december aanstaande hebben zij een eerste Williams-Holland-avond... met de enige echte, en daar komt hij, Yves Berendsen. Wie kent hem niet? Dat allemaal op 11, 11 december of vanaf 8 uur. En uh, de uh, prijs per persoon in de voorverkoop is 5 euro. Williams-Hollandse avond op 11 december aanstaande. Ook op 11 december gaan we weer met z'n allen ook gezellig naar Café Koper... want dan is het tijd voor de pubquiz. En laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... in een gezellige ambiance. Onder leiding van de quizmaster Steven. Dat allemaal op 11 december vanaf 9 uur in Café Koper. De entree per persoon en deelname is 2,50 euro. En gelukkig, uh, luisteraars en kijkers... Uh, de ijsbaan komt weer terug. Ja, en ook de feestverlichting ja, ja, ja. hangt al. Dus dat wordt weer een heerlijke winterwonderland gebeuren... in het centrum van Zandvoort. Vanaf 12 december tot 3 januari is de ijsbaan er weer. Dus zin in schaatsen betekent zin in, za in Zandvoort. Vorst of geen vorst in december wordt Zandvoort omgetoverd tot een waar winterwonderland. Met als hoogtepunt uiteraard een echte ijsbaan... met koek en zopie en niet te vergeten oliebollen... Dat allemaal vanaf 12 december. Meer informatie over de evenementen op en rondom de ijsbaan... kunt u terugvinden op www.winterwonderlandzandvoort.nl www.winterwonderlandzandvoort.nl En als ik goed ben geïnformeerd... gaat ook CFM daar live vanuit uitzenden. Dus wie weet, laat u verrassen. De ijsbaan vanaf 12 december. Ook op 12 december van half tien s'avonds bent u van harte welkom in café Laurel Hardy aan de Halterstraat 46. Live muziek met de coverband Crush. Deze band uh, is een bekende van uh, Laurel Hardy, want ze hebben op het buitenpodium gestaan met Koningsdag. En dat was een groot succes. Dat op 12 december live muziek met de coverband. Ik heb het weer gered, hè? De filler is op. Goed ja, zo, ja. Maar dan komt u, hè? Goed. Live muziek met de coverband Crush op 12 december vanaf half tien s'avonds. Bij Café Lal Hardy, het altijd gezellige café aan de Halterstraat, nummertje 46. En jazzliefhebbers, op 13 december is het weer zover. Vanaf half drie bent u van harte welkom in Gebouwde Krocht. Aan de Grote Krocht 41, want dan is het jazz. Het is weer tijd voor jazz in Zandvoort met Simon Richter. Dat allemaal op 13 december vanaf half drie ingebouwde krocht aan de Groot 41. Meer informatie over dit jazzconcert en ook over alle andere jazzconcerten... kunt u uiteraard terugvinden op www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl. En last but not least, Ladies' Night. Ik wil het toch alvast even melden, want dat is op 17 december om half acht... uiteraard in de bioscoop Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein nummertje 5. Ladies' Night, onder de titel Mannenharten 2... De Ladies' Night is een uh, avond speciaal voor de dames. Ja, dat dacht ik ook al. Lekker een avond met uit met vriendinnen. Bijkletsen, filmpje pakken, nog meer bijkletsen. Een hapje erbij en natuurlijk een drankje. Want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies' Night is ook nog een tasje vol verrassingen. Hoe noemen de dames dat ook alweer? Een goodiebag. Bag. De, de bag. goodiebag. Je ja, hebt niet gedrukt, je krijgt geen punten. Oh. Goed. <laughs> Een goodiebag vol, vol met verrassingen. De films in deze Ladies' Night zijn wisselend van thema. Van romantische comedie tot musical tot tranentrekker. Dames, laat u verrassen. Dat allemaal op 17 december vanaf half acht avonds in de bioscoop Circus Zandvoort. Tot zover. Zo, dat was weer een uh, mondvol. over jan Nou, dat niet alleen, maar wat een activiteiten in Zandvoort. Dus zo is dat. Hè? We krijgen zin in Zandvoorts. En Wil je het even mee te, uh, nalezen? Dat kan heel gemakkelijk, hè? via de CFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan in de Play Store, App Store of uh, Windows Store. Zoek even onder ZFM Sandforge. Dan wil ik even één ding met uh, jullie twee uh, bespreken en met de luisteraars eigenlijk. En kijkers. En kijkers van CFM. Uh, van ik zat van de week met een plaat in mijn hoofd. Ken je die uh, commercial van uh, KPN? Dat die uh, kinderen opgebeld uh, ja. worden van... Uh, Ome oh, Henk is uh, en Cold. We ja, hadden, ja die, die plaats. Ja, ja, klopt. Die plaats. En dan aan het eind wordt er een uh, liedje. Dan gooien ze in één keer een liedje erin, zeg maar. Hè? Ja. Nou, uh, was het even zoeken, maar ik heb hem gevonden. En ik vind het zo leuk om hem toch even een klein stukje te draaien. Alleen dan uh, draaien ze hem daar in de snellere vissen. Te pakken of niet? Ja, ja ik zit er helemaal in. Oké, okay, dat was hem. De Wielen van de Bus. En hier is Prince en de Raspberry Baby Nou, jij zegt, uh, nee, ik, oh, zeg niks, ik zeg niks. Jij zegt niks. Nee, nee, the nee. Prince and the Raspberry Beret. Zo dadelijk gaan we weer kijken naar de voetbalwedstrijden van vanmiddag. Hè? Ja. Ja, de, ja, de tweede helft is inmiddels gestart. We houden ze in de gaten voor je bij CFM. I died last night in my dreams. Walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean. But Hollywood sold out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 Adam Lamberts en de Coast Town. Ja, we gaan weer eens even kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie. 2. gestart vanmiddag om half drie. We zitten inmiddels in de tweede helft, Albert-Jan. En dat is uh, Feyenoord ontvangt in de Kuip. Heracles almelo nog steeds een tussenstand van 1 tegen 0. Ja, en bij die andere wedstrijd is wel zojuist uh, gescoord door NRC. nrc Pekswolle, daar staat het op dit moment 1 tegen 2. En luisteraars en kijkers, kwart voor vijf de klapper van de dag. Roda JC ontvangt FC Groningen. Oh ja, en ik zei dat Roda JC ging. Nee, nee, ik zei FC Groningen. Oh nee, daar komen we uit hoor. Hmm. Zie ik er wel. Hier is verlangen. Zwoele zomeravond.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 op CFM met Felix en Ain't Nobody. Ja, Naomi, er was een uh, huldiging voor uh, sporters hier in Zandvoort. Ja, klopt. Dat was uh, 26 november op een donderdag... was de raadzaal van het raadshuis tot zijn laatste centimeter gevuld... met jeugdige sportkampioenen en hun aanhang. Zo druk is het er nog nooit als plaatselijke politici vergaderen. Uh, de, het clubkampioenbal was als een ouds georganiseerd... door de sportsraad Zandvoort en wordt door sporters gewaardeerd als een prachtig eerbetoon. Wethouder Bluis was aanwezig om alle kampioenen persoonlijk te feliciteren... en te verblijden met een goodieback vol cadeautjes... geschonken door een aantal winkeliers. Ja, daar heb je weer de goodieback. Ja. De sporthelden werden op een groot beeldscherm voorgesteld... door voorzitter John Lemmens van de Sportraad Zandvoort. Na ander, wow. <laughs> Ik ben het even kwijt. Nee, maakt niet uit. Na anderhalf uur werd de huldiging in het raadsHuis afgesloten met de warme oliebol, als van ouds geschonken door Harry oliebol fase. Kijk, lekker oh! Alleen maar al daarvoor was ik er zelf ook of had ik er zelf ook wel bij willen zijn. Jij toch ook? Ja, zeker. Zo'n heerlijke oliebol van Harry. Nou, wie wil die niet, hè? En we gaan op naar de kerst. Vandaag is iedereen lekker met de kerstboom bezig. Heel veel succes daarbij. En nu de Doobie Brothers op de radio. En... zfm-live.nl www.zfm-live.nl <tie> </le> <coughs> zfm kan je live meekijken in de studio van CFM aan de Tolweg 10A en zometeen het derde en laatste uur van dit programma. Met daarin onder meer het gedicht van de dag. Ho! Dat wordt spannend. Hier is Ariane Krande. Last Christmas.